Hij wil met vertegenwoordigers van Griekenland, de EU, de VS en de beide delen van Cyprus om tafel gaan zitten om de kwestie van het verdeelde eiland op te lossen. Erdogan zei dat gisteren tijdens een bezoek aan Griekenland. De twee aardvijanden hebben daar 21 overeenkomsten gesloten over onder meer economische samenwerking, toerisme, milieu en energie. Maar op andere punten blijven de Turken en Grieken van mening verschillen. Zoals militaire patrouillevluchten boven de Egeïsche Zee en de kwestie Cyprus. Over het laatste is Erdogan optimistisch. Als we ons best doen kunnen we eind dit jaar een oplossing hebben, zegt hij. Forensische experts beginnen vandaag in Libië met het identificeren van de slachtoffers van de vliegramp van woensdag. Twintig leden van het landelijk team Forensische Opsporing zijn gisteravond in Tripoli aangekomen. Waar ze zich hebben gevoegd bij hun zes collega's die daar al waren. Het identificeren van onder drie slachtoffers onder wie 70 Nederlanders gaat weken duren.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 Naar deze missie gaat Atlantis met pensioen. Later dit jaar maken ook de twee andere space de Discovery en de Endeavour, hun laatste ruimtereis. Daarmee komt een einde aan het Amerikaanse ruimteveerprogramma. Het weer. Op veel plaatsen helder en erg koud. Lokaal kans op misbanken. Overdag in het noorden meer bewolking dan in het zuiden. En in de avond kans op een bui. Maximum temperatuur 14 graden. Dit Zandvoort heeft ontdekt. het al 20 jaar. En jij beleeft het.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 sapere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che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 Che idea non vedi che lei non ci sta Che idea Vale idea è maliziosa ma sa trattenere bada un super bullone tutto come te E poi che eri di speciale che in un altro no non c'è Che idea Vale idea non vedi che lei non ci sta Che idea Usa en cambio tú que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 money. Right. Body ride right. Living promised land, even over fields of sin, seas just filled the